A big mess inside, and I'm a little. Bit...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 C1000 bevestigt dat er voorlopig geen stuntaanbiedingen zijn met kilo's vlees, maar wil verder niet reageren. De Nederlandse ambassade in India heeft nog geen contact kunnen krijgen met negen Nederlanders in het gebied dat door overstromingen is getroffen. Het gaat om vijf mannen en vier vrouwen, die in de noordelijke bergregio Ladakh zouden zijn geweest toen dat gebied werd getroffen door zware moesonregens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert ze te bereiken, maar het contact met het rampgebied verloopt moeizaam. De politie in Husen in Gelderland is op zoek naar de bewoner van een huis dat vannacht is uitgebrand. Voorafgaand aan de brand was er een explosie. Mensen uit de buurt vermoeden dat de bewoner die explosie heeft veroorzaakt door de gaskraan open te zetten. Ze hebben hem zien wegrijden op een motor. Door de brand in het appartementencomplex moesten zo'n 25 mensen hun huis uit. Het weer, vanuit het westen steeds meer bewolking en daarbij kunnen in de loop van de dag stevige buien vallen. De middagtemperatuur is 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Talk. I'm looking for love, longing for kisses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 change your paw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 Second is a lie. En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. la la la la la la la la la la la la la la la la la